Zo, dan zijn we dan uh, onderweg naar werk. Op de fiets zit het mooie weer. Ja, ja. En Ik denk, ik neem nu maar even wat op. Want ja, een podcast komt er gewoon helemaal niet van. Dus vandaar dat ik het nu maar even onderweg doe. En uh, zoals gezegd zit ik dus op de fiets vandaag. Dat doe ik de laatste tijd met het mooie weer. Het is afgelopen uh, ja, hoe zeg, tien dagen of zo. Dat is best wel mooi weer geweest. Dus ik uh, pak dan lekker de fiets. En dan uh, voor de mensen die uh, vanaf het begin af aan luisteren. Ja, het is dus nou mijn werk is het 23 kilometer heen en 23 kilometer terug. Dus in het kader van de training en het afvallen waar ik nog steeds mee bezig ben, ja, is het gewoon heel erg goed, dus dat doe ik gewoon van de zomer wel vaker. Ook al rijd ik sinds januari in een hele mooie golf cabrio. Maar uh, ja, weet je, fietsen is niks mis mee, zeker niet met het mooie weer. Ik heb niks te klaar. Ik moet om twee uur beginnen. Het is nu half één. Op mijn gemakje. Zonnetje. T-shirt aan. Lekker bruin worden. Dus, eh... Uh, ja, wat wil je nog meer? Nou, ik heb het dus ontzettend druk gehad. Het is uh, echt een hele hectische tijd. Maar dat is heel constant. Maar het, is, het lijkt wel wat steeds gekker wordt, joh. Ik heb gewoon heel weinig tijd. Buiten werk, om dan. Ik... Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, mijn vriendin daarom toch ook heel weinig zie. En, uh, maar dat komt meer omdat ik gewoon buiten alles werk om gewoon nog meer dingen te doen heb. Zeg maar. We zijn natuurlijk bezig met de band, daar zijn we echt voor me bezig. En dat gaat toch best wel veel tijd in zitten. Zeker uh, nu we met de laatste voorbereidingen bezig zijn. Ja, we hebben er toch wat extra tijd in gestoken, dus zodra we kunnen, ja, repeteren. We zetten nog eventjes de puntjes op de i, de laatste dingetjes bijschaven, noem maar op. Is alleen maar goed, denk ik. En uh, dat werpt ook wel zijn vruchten af, want het, hoe zeg, het klinkt elke keer beter. Dus. Dat is ook erg leuk om te doen. Nou, daarbij uh, schilder ik natuurlijk uh, op het moment. Ja, dat moet ik eerlijk zeggen, dat doe ik bijna, bijna dagelijks. Dat is een beetje, uh, ik weet niet wat het is. is. Ineens ben ik gaan schilderen. God, dat doet iedereen. Lijkt wel. Maar dat is voor mij een soort van uitlaatklep. Ik weet niet. Uh... De doeken zijn op het moment niet aan te slepen. Dus ik bestel ze maar gewoon via internet. Dan komen ze thuis. Want in het begin ging ik uh, of naar de Action of naar de Xenos. En even doeken halen. Maar die zijn op het moment niet aan te slepen. Dus ik bestel ze gewoon via internet. En die komen gewoon met de post. in een ja, soort van grootverpakking, zeg maar. Dus uh, ja, dat vind ik erg leuk om te doen. Dat doe ik bijna dagelijks. Zelfs al werk ik zoals vandaag tot 10 uur 's avonds. En nu ben ik dan op de fiets. Dus dan ben ik rond. Nou, pak een beet. half twaalf thuis, denk ik. Met de auto's, twintig minuutjes. Ja, nou, op de fiets is het wat langer. Maar dan ga je niet. Ik fiets op mijn gemakje. En uh, ja, dan kom ik thuis, dus vanavond dan om half twaalf, vast ritueel, eerst douchen, lekker even een hapje eten nog, ja, toch wel honger na zo'n dag. Ja en meestal sta ik dan nog een uurtje of twee te schilderen, met muziek op. Ja, ja dat zeg ik weet je, mijn hele leven is gewoon veranderd. Ik weet niet, uh, uh, ook dat heb ik vaker gezegd natuurlijk, dat ik veranderd ben sinds dat voorval in uh, november. Maar ik voel me ook anders. En ik. Um, ja, doe nou gewoon dingen waarvan ik echt niet wist dat ik het kon, of dat ik het zou willen. Of. Ja, nou dat. Ja, dat. Ik weet niet. Geef me rust. Net als muziek maken me gewoon rust geeft. En ik op het moment bezig ben met teksten schrijven. Dat was ik al mee bezig in november. Op kleine schaal. Maar op dit moment, ja, ik weet niet. Het is gewoon. Ehm. Um, um, ja, meer dan een uitlaatklep. Ik kan alles voor me afschrijven. En teksten over. en Daar gaat het echt over van alles. Veel over wat ik heb meegemaakt. Mensen zeggen wel eens van. Ja, weet je. Uh, ja, je, je hebt heel veel meegemaakt. En, en de beste teksten komen uit het gevoel vandaan. En ik denk dat het ook wel zo is. Dus dat. Uh, ja, komt ook allemaal vanzelf. Ja. Nou, wel lekker, moet ik eerlijk zeggen. Dit werkt als een soort van drugs. Al, we gebruiken geen drugs natuurlijk. Maar, uh, ja, weet je, iedere ding. Voor mij is dit gewoon allemaal inspiratie en een soort van druk. Dus, uh, ja, lekker. Ik heb het uh, voor de rest prima naar mijn zin. Alles loopt gewoon lekker. En het is toch godverheerlijk weer ook. Ik bedoel, uh, langzaam zijn we nou al niet aan het genieten van het heerlijke zonnetje. Dat is echt lekker, joh. En uh, merk ook dat je er vrolijker van wordt. Moet ik eerlijk zeggen. Dan ben ik sowieso vrolijk hoor, want ik heb, eh, zoals ik al vaker gezegd heb, ook niks te klagen. Maar eh, ja, je wordt hier gewoon vrolijk van, met dat lekkere weer, ook afgelopen weekend. Heb ik heb gewoon echt een heel relaxed en chill weekendje gehad. Ik heb gewoon niet veel gedaan, ik heb eh, even wat muziek staan maken. Ik heb heel veel geschilderd. Verder. Eh, ja, ben ik heb gewoon lekker de barbecue naar buiten gegooid, bij mij ben ik lekker gaan barbecuen. Ik was lekker helemaal alleen van het weekend. Mijn kinderen waren er niet, die komen volgend weekend weer. Ja, mijn vriendin die had het druk, want die had dansvoorstellingen van de dochter. dus uh, Ik moet hier even oppassen, ik moet hier even oversteken. Even kijken. Ben ik weer? Nee, mijn vriend had dus een voorstelling van de, dansvoorstelling van haar dochter. Die doet jazzballet en dat is allemaal hartstikke leuk. En die had hadden wedstrijden. Dus ja, die was hartstikke druk. Nou, leuk. En. Uh, nou, hoefde ik niet speciaal bij te zijn. Ik bedoel, ik heb de hele week ook gewerkt. Ik heb later diensten gehad. diensten gedraaid. Ja, toch wel uh, licht vermoeiend, zeg maar. Want ook die 12 uursdiensten beginnen we s'avonds om 6 uur tot de volgende ochtend, 6 uur in. In precies zijn we dan twee dagen vrij. Maar ja, één dag heb je dan al nodig om bij te slapen. Ook al denk je, nou, ik zit te wekker een uurtje of zes slaap, zeven is meer dan genoeg. Maar ja, dan gaat hij wekker en dan denk je, oh het licht raak ik nog wel zo lekker. Dan moet hij dan nog wel wat langer leren. En vervolgens gaat hij wekker nog een keer. Dan denk je, nou wel lekker, nog even. En voordat je het weet, liggen je zo een uur of tien. Ja, weet je. En dan is de dag al bijna voorbij. En dan moet je je boodschappen nog gaan doen. Blablabla. Bla, bla. Dus. <coughs> Sorry. Mijn vriendin die zei van, weet je. Joh, Dan blijf lekker thuis. Geniet lekker van je vrije tijd. Tanken voor lekker bij. We redden dat wel. Ik stuur de filmpjes van door. Ik doe een livestream. Dus ik heb niks gemist. Van de dansvoorstelling van, uh, van haar dochter. Ik was er toch een beetje bij. En in de tussentijd kon ik gewoon maar je dingetje even verder doen. Dus ik moet de boodschappen doen, inderdaad, want ik had natuurlijk niks meer in huis. Want als je zo uh, zulke diensten werkt, jola, dan schiet alles erbij in. Nou komt mijn vriendin af en toe ons met boodschappen, maar ja, je moet er een hele week bij doen. Dus dat is zo op. Ik neem veel mee naar mijn werk en noem maar op. En, uh, maar goed, in de tussentijd is uh, ja, het gewoon hebben Maar gezellig druk. En, uh, Oeh, maar lekker. Het gaat goed. En uh, ja, het zomerfestivalseizoen uh, komt er weer aan. Oh, dat gaat toch ook kriebel hoor. Daar oh, oh, oh. kijk ik wel zo naar uit. Ik begin dan lekker met Ring. Nou, daar komen echt alle toppers. Zeg, uh, wie er niet komt. Ja, ik weet het niet. Voor de rest, alle goede komen daar. Dus. Ik bedoel, maar daar heb ik heel erg zin in. Nou. Uh, mijn vriendin gaat mee naar Pinkpop, ze kon helaas niet mee naar alle, alle festivals, maar Pinkpop wilde ze graag, uh, graag doen, dus nou, ze gaat gezellig mee, dus We gaan met de hele groep gaan we drie dagen gezellig op de camping. Ik bedoel, hoe gezelligheid maken, want het is altijd heel erg gezellig, kijken we heel erg naar uit. En er uh, nou, staat nog meer Graspop, gaan we natuurlijk ook nog doen. Dat waren eigenlijk de drie festivals die gepland stonden, waren het niet dat mijn vriendin zei, oh Godden, heb jij al op Thorhout Werchter gekeken? En dan moet ik eerlijk zeggen dat de laatste jaren mijn interesse daar niet zo naar uit gaat. we <coughs> even kijken, hoor. ik heb hier weer een stukje oversteken, even kijken. Ik wil zeggen dat mijn interesse daar dus niet zo uitgaat naar toorhout Werchter. Maar um, wat liet ze me nou zien? Ramstein is bezig met een nieuwe, uh, nieuwe plaat. En nou doen ze dit jaar maar een stuk of zes, zeven concerten geloof ik. En nou komen ze op toorhout Werchter. Ja. Dus in plaats van drie festivals worden dat gewoon vier festivals dit jaar. Daar moet ik natuurlijk wel bij zijn. Ik weet nog niet of ik al die dagen ga. Het is ook een beetje met mijn me werk want ik kan niet te veel gemist worden. En uh ja, mijn collega zegt ook al, zegt, ja leuk, festivals. De... Ja, maar het vind het ook wel gezellig als je er weer bent. Ja, dat is ook zo. Ik heb natuurlijk al drie festivals van drie A vier dagen, want graspop is inmiddels vier dagen geworden. Op de planning staan en in de tussentijd. Ik de tweede week van juni ook gewoon nog eventjes 10 dagen naar New York, dus ik ben gewoon even weg. Maar uh, ja, ik denk dat ik gewoon die dag met Ramstein even pak, want dat wil ik toch wel heel erg graag zien. En zo, mijn vriendin wil dat zien, dus. Nou, dan gaan we dat maar even doen. pak ik die dag, denk ik wel gewoon, en ik denk dat we de rest maar even laten doen. Dus uh, kortom, druk. En uh, ja, wel, wel leuke vooruitzichten in ieder geval. Uh, ja, dus uh, nee, verder, uh, ja lekker zoals ik zeg, uh, veel fietsen ook. De collega's op mijn werk die zeggen, joh, maar uh, hoe lang fiets je dan over? Ze, ja anderhalf uur, anderhalf uur. En dat is zo bizar, want als ik bij mij Verlissing uitrij, dan rijd ik door een plaatje dat heet Soeburg heen. En dan ga uh, ik eigenlijk richting het industrieterrein van Vlissingen. Maar dat is echt fucking huge. En dan kom ik bij Dame, en dat is een bedrijf dat het is het eerste wat je tegenkomt. Na een kilometer, of nou het zal het zijn, zes. En uh, dan zie ik eigenlijk het bedrijf al liggen waar ik werk aan de andere kant. Dan zou je denken, na nou, tien minuten fietsen dan ben je er, maar waar het niet, dat je hier echt een heel rondje maakt over het industrietrein. En inmiddels ben je dan alweer een kilometer of 15, 16 verder voordat je er eindelijk bent. Dus dat is met lekker weer wel leuk. Nou probeer ik gewoon heel vaak te fietsen. Want ik merk dat het gewoon echt wel goed is voor mijn lichaam. En natuurlijk voor me afvallen. Want het gaat echt wel heel erg snel. Maar soms is het frustrerend om dan te zien dat je... oh, daar moet ik naartoe. maar oh, kut, dan moet ik nog een uur. Maar goed. Een beetje spirit en gewoon gaan met die banaan. Gas op die lolly. En dat komt allemaal wel goed. Dus... Um, Nee. Dus vandaar, nu even onderweg. Een opname, want echt, ik kom er niet aan toe. En in het weekend ben ik zo lekker bezig, dat ik het gewoon ook vergeet. Ik ben in ieder geval wel mijn playlist aan het uh, bij elkaar schrapen. En ik heb al heel veel bij elkaar gezocht. Ik moet hem alleen even in elkaar draaien. En uh, dat gaat wel goed komen. Aankomend weekend ben ik twee dagen vrij. Weer twee dagen voor mezelf. Ik heb. Uh, ja, mijn vriendin is weer druk, want die heeft nu echt een enorme drukschema met de dochter qua wedstrijden en noem maar op, dus ja, nou ja, goed, maakt niet uit. Dan doe ik het allemaal lekker zelf. Dus maar dan, uh, ja, in ieder geval dan weten jullie dat ik daarmee bezig ben, dus dan zijn jullie in ieder geval op de hoogte. En, uh, ja. Wat kan ik nog meer melden? We een stuk over staan. Wat kan jullie nou nog meer melden? Nou, het festivalseizoen komt er dus aan, heb ik al gezegd. Ik ga binnenkort op vakantie, dat weet u ook. Dat heb ik ook al honderdduizend keer verteld. Ik vertel eigenlijk allemaal hetzelfde. Met de band zijn we dus bezig. Uh, we hebben natuurlijk dat eerste optreden gehad in, uh, in Dinkelsbuul. Nou echt, dat was fantastisch. Dat was echt heel erg leuk. We hebben toen dus echt zes uur gereden, maar zes en een half uur waren we onderweg volgens mij, om er uiteindelijk aan te komen in een soort van barretje waar lokaal talent regelmatig speelt en uh, nou, via een bandlid van ons in contact gekomen met zijn neef. Zijn neef die had daar uh, een beetje vinger in de pap in de organisatie. Die zei ja, nou maar dat is leuk. Kom gewoon hier en dan uh, ja, maar ja, weet je, Duitsland niet echt bij de deur zeg maar. Dus we gingen een keer vanavond met z'n allen zitten en Ze zeiden ja, dat is eigenlijk toch wel leuk. En uh, om nou, het genot van een biertje hebben we toch maar besloten om er naartoe te gaan. Ben afgesproken, spullen allemaal in de auto. Dus we zijn met vier auto's er naartoe gereden. Ja, het was gewoon echt fantastisch. Ik denk dat er iets van 100, 120 mensen waren. Maar die gingen echt helemaal uit het dak. We hebben er iets van een uurtje gespeeld. We hebben op het moment een playlist van uh, ja, zeg maar jaren negentig, grunge, rock. Achtige nummers van Alice in Chains en Creed en Nirvana en nou, noem maar op, dat soort muziek. Mag voor mij allemaal best iets harder, maar de meeste zitten toch wel een beetje in die categorie. Dus nou, oké, okay, dan spelen we dat, dat is allemaal prima. Maar dat was gewoon ontzettend leuk. En daar uh, ja, gaat ook best wel veel tijd in zitten. En dat is uh, leuk om te doen. Leuk ook om mensen te zien genieten van muziek. Want dat doe ik zelf ook. Als je dan zelf muziek maakt en zie je ziet mensen daarvan genieten, dan is het daar gaan we nu mee door. Het is leuk dat we elkaar na al die jaren weer gevonden hebben. En, uh, ja, het, is, het is allemaal plotseling gekomen, want een vriendin van mij die uh, kreeg in december een relatie met een jongen die ik dus nog van school ken ook. Waarmee ik vroeger ook muziek gemaakt heb. En zodoende kwamen we gewoon puur toeval in contact met elkaar. En, uh, ja, nou goed contact opnemen met, met de andere leden. Inmiddels ook al papa geworden natuurlijk. Ze zijn allemaal beleefdheid. En uh, nou een keertje afgesproken. een Keer de spullen gepakt. Kijken, nou, weet je, kan het allemaal nog. Werkt het allemaal nog? Ja, het werkt nog steeds. Het klikt nog steeds. Het klinkt nog steeds. Alleen we zijn ouder en wijzer uh, geworden. Ja, dat merk je nu wel. Dus we, we proberen nu twee keer in de week een beetje een, uh, een rehearsal te doen. Te plannen dan in ieder geval. En uh, ja, onder het genot van een biertje. En een drankje. En de vriendinnen die gezellig meegaan. Ja, is het natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Dus het is ook meer gezelligheid. En het is gewoon lol. En, uh, maar er komen toch wel een paar optredens aan op uh, feestjes en... Uh, soort van plaatselijke festivalletjes zeg maar dus uh, ik zou zeggen houd nog wel even in de gaten want zodra er iets bekend is er zijn er al wat dingen die zijn al uh, rond in principe maar we wachten even tot de hele lijst compleet is en dan uh, in mei in ieder geval dan uh, ja staan het meeste gewoon op papier en dan uh, zet ik dat natuurlijk hier op de site en dat zou toch wel heel erg gezellig zijn als jullie gewoon komen kijken en komen luisteren ook vooral en dat is toch wel uh, nou, dat geeft toch wel een soort van kick, vind ik hoor. Dus ik krijg al heel veel berichtjes nog steeds. Ook op mijn YouTube-kanaal. En uh, zeker ook op Facebook, mensen die me op Facebook hebben. Nou ja, jullie hebben alles kunnen volgen van Dinkelsbuul. Dus uh, jullie weten wat jullie kunnen verwachten. En uh, ik zou zeggen, joh, kom gewoon lekker kijken. Voor de gezelligheid. gaan met z'n allen nog een drankje drinken. Na afloop, gezellig, een beetje lachen, een beetje kennis maken. Heel veel mensen die, jullie mij, tenminste die mij dan berichtjes sturen, jullie. Ja, die ken ik niet persoonlijk, maar het zou leuk zijn als jullie gewoon een keer, uh, een keer komen. En dan wil ik gewoon lekker een, een, keer een drankje doen en elkaar de hand schudden. En een beetje, dan heb je een beetje een gezicht bij, bij de conversatie, zeg maar. Dat vind ik toch wel heel erg leuk. En ik ben toch wel heel benieuwd naar, uh, naar jullie. Dus dat zou uh, leuk zijn. Nou, in ieder geval, dit is alweer een. Uh, een langere podcast dan dat ik eigenlijk uh, voor ogen had, maar het mag wel een keer, want de laatste tijd was gewoon allemaal hartstikke kort en het wordt wel een keer tijd voor gewoon wat langer gesprek. Dus uh, nou, wat ik ook zal doen is binnenkort zal ik eventjes een uh, collage maken van mijn schilderijen en die zal ik even posten, want die staan zelfs nog niet op mijn Facebook, zelfs nog niet op mijn Instagram, waar inmiddels er ook al wel heel veel te vinden is, maar ik zal ze hier binnenkort ook even, even opzetten. Want uh, ik heb er sowieso. Ja, ik heb er wel foto's van, maar ik heb nog geen collage gemaakt. Dat ga ik even doen. En. Uh, laat ook gewoon je mening weten. Of je het nou mooi vindt of niet mooi vindt, dat maakt me niet uit. weet je, Iedereen heeft zijn eigen smaak, iedereen heeft zijn eigen mening. Ik <coughs> moet even oversteken hoor. <coughs> dus, laat het me gewoon weten. En uh, nou ja, ik hoor jullie gewoon graag, dus bij deze. Nou, dan wens ik jullie nog een uh, hele fijne zonnige dag. Ik ga nog een kilometer of 6, 7, ben ik er. Oh, ik ben veel te vroeg, maar dan ik nog even koffie drinken. Dus uh, ik zeg geniet lekker van jullie, uh, van jullie dag, of je nou werkt, of vrij bent. Als je vrij bent, heb je mazzel. want. Uh, wel weer lekker weer hoor, er zat wel een windje, maar het is gewoon lekker. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. We spreken elkaar later. Check het hier nog eventjes, uh, eventjes voor de playlist die online komt. En voor de andere die ik nog ga posten. En dan uh, nou, spreken ik jullie graag. Dus laat je reactie weten en horen. Laat je mening overal horen. Maar die lees ik graag. En of het nou uh, in mijn mail is op mijn YouTube of wat dan ook, maakt me niet uit. Laat ze maar komen en ik lees ze wel. Dus we zeggen weer bedankt voor het luisteren. En uh, ja, ik spreek jullie later. Dus uh, geniet van je dag en later Rios. Hoi!